9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. Volgens RTV Noord kwamen er rond 7 uur meldingen van inwoners uit de omgeving van Loppersum. Er kwamen ook meldingen van mensen die gerommel en een knal hadden gehoord. De beving had een kracht van 2,0 op de schaal van Richter, meldt het KNMI. Vorige week waren er ook al aardschokken in Groningen. Die hebben te maken met de gaswinning. Voorzitter Kastelein van vakbonden Unie is hoogst verbaasd over uitspraken van minister Dijsselbloem van Financiën. Die zegt in het Telegraaf dat de salarissen in alle lagen van de bankensector omlaag moeten. De minister vindt cao's bij banken heel ruim. Hij vindt de tijd dat alle werknemers bij banken hun bijdrage leveren. Nu mede door overheidssteun banken zijn gered. Kastelijn zei in het Radio 1-journaal dat Dijsselbloem zich bemoeit met zaken waar die niet over gaat. CAO's zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers. Die kunnen niet zomaar worden opengebroken, al dus de Unie. De vakbondsvoorzitter noemt de uitspraken van Dijsselbloem op het randje van onbehoorlijk bestuur. Hij zegt verder dat de minister eerst maar eens wat moet doen aan de salarissen in de top van de banken. De Europese Unie en de farmaceutische industrie investeren samen 187 miljoen euro om ervoor te zorgen dat er sneller nieuwe antibiotica wordt ontwikkeld. De behoefte aan nieuwe medicijnen neemt toe omdat er wereldwijd steeds meer sprake is van resistentie tegen antibiotica. Het UMC in Utrecht krijgt 5,5 miljoen euro om Europese ziekenhuizen bij elkaar te brengen die nieuwe middelen snel kunnen testen. De medicijnindustrie steekt relatief weinig tijd en geld in de ontwikkeling van antibiotica omdat die de de bedrijven niet zoveel opleveren. De Wattenzee krijgt als eerste gebied in Nederland een eigen eco ecologisch rampenplan. Rijkswaterstaat heeft samen met natuurorganisaties afspraken gemaakt over de aanpak van olierampen. Veel olietankers maken gebruik van de route ten noorden van de eilanden. Bij een ramp kunnen oliebestrijdingsvaartuigen de Waddenzee niet goed bereiken. In het rampenplan kan met computermodellen worden bepaald welke delen van de Waddenzee gevaar lopen en welke aanpak het beste werkt. Voor het plan is gebruik gemaakt van ervaringen met de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. Voor het vijfde jaar op rij hebben meubelzaken en kledingwinkels hun omzet flink zien dalen. Woonwinkels verkochten vorig jaar 9% minder. En bij modezaken was de daling 6%. Volgens de brancheorganisatie durven mensen bijna geen geld meer uit te geven... door alle slechte berichten van het kabinet. Dan het weer nog. In het zuiden van het land bewolkt en wat motsneeuw. In het midden en noorden droog met zon en sluierbewolking. Middagtemperatuur ongeveer 0 graden bij een stevige zuidoostwind. Morgen en woensdag overwegend droog met zonnige perioden, middagtemperatuur rond het vriespunt en s nachts lichte vorst. Aan verkeersinformatie: er staat bij elkaar 55 kilometer file. De ochtendspits was een stuk minder druk dan gebruikelijk. Veel scholen in het zuiden zijn een aantal dagen vrij vanwege carnaval. was goed te merken. De meeste vertraging zit nog rondom Amsterdam. Een paar bijzonderheden. Er was een aanrijding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de Soest drie kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 Utrecht richting Den Haag langzaam rijden. Tussen Noordorp en Den Haag Malieveld over zes kilometer. Een aanrijding de hele ochtend al geeft dat vertraging op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Zwolle Zuid en knooppunt Hattemarbroek staat vier kilometer. Bij het knooppunt Hattemarbroek is de linker nog dicht.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 En Lara Renssen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Minister Dijsselbloem van Financiën moet niet denken dat hij overal wat over te zeggen heeft. Hetgeen wat de minister nu doet is in mijn ogen, juist voor een PvdA-minister... eigenlijk op het randje van onbehoorlijk bestuur. Vakbond de Unie is boos over de wens van de minister om banken-CAO's te open te breken. En de minister zegt in een interview in de Telegraaf... dat in alle lagen van de banksector te veel geld wordt verdiend. CAO's zijn daar veel te ruim. En het is redelijk, nu de overheid de banken overeind houdt... dat ook de werknemers een bijdrage gaan leveren. Maar Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie... die u net al even hoorde, is hoogst verbaasd over die uitspraken. Want de minister bemoeit zich met zaken waar hij niet over gaat. Nou, CAO's zijn contracten tussen werkgevers en werknemers... en daar gaat de minister niet over... En bovendien, hij stelt vorige week een nieuwe top aan en vindt dat 5,5 ton uh, een, een normaal salaris is. Uh, laten we dan eerst daar eens over verder praten. En over de riante salarissen waar hij als voorzitter van de eurogroep over gaat in Brussel. 3000 ambtenaren die meer verdienen dan de minister-president. Laat hem daar eerst de boel eens aanpakken. Ja. En volgens Kastelijn valt het ook wel mee met de hoogte van de salarissen. Het zijn gewoon contracten die gesloten zijn tussen werkgevers en werknemers. En uh, uh, Dijsselbloem komt hier nu gewoon even voorbij rennen omdat hij denkt dat hij in één keer nu wat te vertellen heeft in deze wereld. Um, dit zijn uh, afspraken die gewoon uh, gemaakt zijn tussen werkgevers en werknemers. En daar heeft hij niets over te zeggen. En bovendien, als hij er al iets over te zeggen heeft, wat krijgen we er dan voor terug? Komt er dan een werkgarantie voor deze mensen? Tot 2020 zie ik 50.000 banen verdwijnen in de sector. Zijn deze mensen dan nu in één keer uh, voorzien van werkzekerheid? Mogen die mensen dan gewoon blijven? ja. Kastelein is boos. Carla Kieburg van FNV Bondgenoten. Collega's, goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Kieburg, bent u net zo boos als meneer Kastelein? Nou, ik, um, wij zijn natuurlijk boos als een bond, omdat het contracten gaat die werknemers en werkgevers met elkaar afspreken. Um, maar ik, ik denk dat het tijd is om nog een keer gesprek te hebben met meneer Deijsboe, omdat hij niet goed weet waar het allemaal over gaat. Want um, als je kijkt naar de ontwikkeling van de beloning in de CAO's. Dan is die de afgelopen jaren al enorm gematigd. Als je kijkt naar wat mensen al hebben ingeleverd aan werkgelegenheid. dan hebben we al 30.000 banen al kwijtgeraakt de afgelopen jaren. Mm -hmm. uh, en we gaan er nog veel meer kwijtraken. Um, en als je zegt van ja, het is de grootste kostenpost. dan klopt dat wel. Want het is een bankwezen, het is een mensenorganisatie. Uh, en als je veel mensen in dienst hebt dan kost dat gewoon veel geld. En die mensen en... verdienen niet te veel zoals deze bloem? Nee, die mensen Aangegeven. verdienen niet te veel. Je hebt te maken met uh, relatief uh, oudere mensen... en je hebt te maken met relatief hoogopgeleide mensen in deze sector. En dan, uh, dan lijkt het erg veel, maar dan is het helemaal niet zo gek veel. Iemand achter de balie die verdient echt niet heel erg veel... meer dan andere mensen met een gelijksoortige. Uh, uh, Zwaarte van het beroep. En als je dan kijkt naar wat mensen dan nog extra hebben. We hebben vorig jaar een onderzoek gedaan naar werkdruk. Mensen lopen onder gigantische werkdruk te werken op dit moment. En dat heeft onder andere te maken met het uh, gezicht wat, uh, wat de buitenwereld op ze heeft. En met de enorme werklast die ze hebben te verwerken. Omdat erg er gereorganiseerd en, uh, is al. Waarom je dan de werknemers altijd moet laten boeten in plaats van degene die zeg maar, de problemen veroorzaken in de sector. Hmm. Ja, en die werkdruk is toegenomen, even mevrouw Kieburg, omdat er al gereorganiseerd is bij of. Omdat er al heel veel gereorganiseerd is, ja. Ja, maar de banen die er nog zijn... zijn deels behouden door overheidssteun, zegt de minister. En dan is het redelijk dat ook werknemers gaan bijdragen. Vindt u dat hij daar een nou, punt als... heeft of helemaal niet? Ik denk dat mensen al enorm bijdragen... door de enorme hoeveelheid werk die ze extra moeten verrichten in de sector. En door de, zeg maar, uh, uh, toch al ingrepen die al gedaan zijn in de CEO, Want als je kijkt naar de CEO ontwikkeling van de afgelopen jaren in deze sector, dan zie je dat die uh, er heel anders uitzien... Dan, in de afge en dan, dan zeg maar in de hoogte van jaren van uh, nou, zeg maar vorige eeuw. Ja, en hoe staat het met de arbeidsvoorwaarden dus die er nog bij komen? Ja, Heeft de u daar arbeidsvoorwaarden, ook arbeidsvoorwaarden zijn goed. En die arbeidsvoorwaarden die spreek je af tussen werkgever en werknemer. En als de werkgever die niet af kan spreken, dan wordt dat geen punt. Bedoel, dan komt het gewoon niet in de CAO. En hmm. um, de werkgevers zijn zelf mans genoeg om te bepalen of ze de kosten kunnen betalen, ja of nee. Ja, aan de andere kant, um, dan zegt meneer Kastelijn van Vakbond de Unie, um, Dijsselbloem heeft hier niets over te zeggen. Is het niet juist wel zo dat Dijsselbloem hier nu opeens wel wat over te zeggen heeft, bijvoorbeeld omdat hij SNS overeind houdt? Nou, daar ben ik dus oneens, want dan zou hij dus ook wel iets te zeggen moeten hebben gehad over de beloning bij ABN Amro, die die ook overeind heeft gehouden, althans niet hij zelf als Dijsselbloem, maar dat is zeg maar een van zijn voorgangers. En um, dat is ook niet gebeurd. Dat is echt iets wat je tussen partijen afspreekt. En dan moet je het ook bij laten. Als, en als de die werkgever het niet goed doet, dan pakt hij die werkgever maar aan. Want dat is zijn functie dan als zeg maar toezichthouder of als zeg maar uh, eigenaar van de onderneming. En dan, dan heeft u het echt daar... over het over het bestuur, heeft u het dan? Dan heb ik het over het bestuur. Dan moet hij het op bestuur aanpakken. En dan niet zeg maar, bestuurders neerzetten die uh, heel duur zijn... omdat ze het anders niet kunnen. Mm. Maar mevrouw Kieburg, de minister heeft het er nu over. De Kamer dringt daarop aan. Tweede Kamer wil dit graag. Hè? Dat de minister daar iets aan gaat doen. Um, voelt u zich als bond ook wat buitenspel gezet, zo langzamerhand? Nou, niet buitenspel gezet. Mensen weten gewoon niet hoe het over gaat. En die zitten gewoon op gevoel te, uh, te reageren in plaats van op de feiten. Zoals het in Nederland is georganiseerd. En ja. in Nederland is het zodanig georganiseerd... dat de CEO wordt afgesproken tussen partijen en dat zijn de... Werknemerspartijen en de werkgever. Maar u voelt niet als duimschroeven die worden aangedraaid als u er niet mee instemt. Nee, die duimschroeven die horen te zitten daar waar ze horen te zitten, namelijk bij de bestuurder. En over de bestuurder hebben ze wat te zeggen. En als ze dan vinden dat die bestuurder het niet goed doet, moeten ze het tegen die bestuurder zeggen. En niet zeg maar de zwarte piet iedere keer neerleggen bij werknemers. Want daar zit, het, daar zit het onderbuikgevoel, maar dat zijn niet de mensen die het veroorzaakt hebben. Mensen die het veroorzaakt hebben, die zitten aan het bestuur van een onderneming. Mm -hmm. En die moet je dus aanpakken, als ze het niet goed doen. Dat zijn niet de gewone mensen, die worden al aangepakt. Carla Kiebeur van FNV Bondgenoten, dank u wel. Het is twaalf minuten over negen. We gaan naar Canada en naar China. Want uh, zangeres Céline Dion, die is echt van alle markten thuis, hebben we gemerkt. Gisteren maakte ze haar opwachting tijdens de Chinese traditionele nieuwjaarsshow waar honderden miljoenen Chinezen op televisie naar kijken. En dat klonk zo. Mariki de Vries in Peking... Is het een beetje goed Chinees wat Celine hier zingt? Ja, heel erg goed. Uh, en de Chinezen, mijn Chinese vrienden ook, zijn erg onder de indruk. Zozeer zelfs, dat ze er eigenlijk aan twijfelen of ze het wel live heeft gezongen. Hè? Net zoals Beyoncé uh, tijdens de inauguratie van president Obama, dat hebben ze hier ook allemaal gezien. Nu twijfelen ze een beetje aan Sido. Wat doet ze in de Chinese nieuwjaarsshow? Ja, de Chinese nieuwjaarsshow is echt een, een grote traditie hier. Sinds 1985 kijkt iedereen naar die show. Nou ja, in 1985 was dat natuurlijk nog heel bijzonder, hè. Dat er allemaal mensen optraden en een grote show op de televisie was. Uh, in 1985 hadden nog niet zo heel veel mensen een televisie. Maar de laatste jaren is het een beetje ouderwets geworden. En een beetje te veel traditionele toespraken. Een beetje te veel traditionele liedjes. Dus we proberen echt die show... ...moderner te maken, een beetje te appimpen. En uh, Celine Dion is daar één van. Die uh, mocht hè, de show dit jaar een beetje appimpen. Ja. <laughs> ja. Het lijkt gelukt, het is wereldnieuws geworden. Is het ook in uh, Celines eigen belang wil ze doorbreken. En de Chinese markt is natuurlijk een forse. Nou, die is enorm natuurlijk hè. 1,3 miljard mensen. En haar uh, muziek en haar stem en haar stemgeluid sluit ook wel een beetje aan bij waar ze van houden hè, hier in lekker China. Lekker hoog. Beetje dat uh, zoetgevoiste, ja lekker hoog. En uh, nou ja, je hoorde het net. Het bedoel, het was net alsof je Chinezen hoorde zingen toch? Het bedoel, het is niet alsof je Celine Dion hoorde zingen. En ze zong het Jasmijnlied. Het is een heel mooi traditioneel Chinees lied. En wat ze precies zong is... Ja, uh, uh, wat een mooie bloem, wat een mooie bloem. Heerlijk ruikend, zo mooi. Laat me je plukken, mooie bloem. Dus het was ook niet echt politiek gevoelig, zeg maar. Nou, hartelijk dank, Marieke, vanuit Peking over uh, het begin van de nieuwe carrière van Céline Dion. Geniet ervan. Het Medisch centrum Utrecht heeft een uh, belangrijke opdracht gekregen. Nieuwe antibiotica. Op mensen testen straks meer daarover. Eerst de verkeersinformatie, Wanne van der Velden. Bij elkaar nog 48 kilometer file, eigenlijk vrij weinig bijzonderheden. Het enige wat overblijft is uh, de meeste drukte rondom Amsterdam. En op de A28 van Zolle naar amersfoort is bij knooppunt Hattemerbroek nog steeds de linker ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. U hoort het al even. Rond tien over zeven vanochtend was er weer een aardbeving in Groningen. Met een kracht van 2,0 op de schaal van Richter schudde de grond rond Garrelsweer. Dat is gemeente Loppersum. Burgemeester van de gemeente Loppersum, Albert Rodenboog. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u hem ook gevoeld? Nee, ik heb hem vanmorgen niet gevoeld. Die van afgelopen zaterdag wel. Maar deze van vanmorgen heb ik niet gevoeld. En eh, zijn er al reacties gekomen? Krijgt u al meldingen binnen? Nou, ik volg op dit moment ook Twitter en, uh, in, en de nieuws en ik, uh, ik zie gewoon in de omgeving van Willem weer dat er een uh, aantal reacties binnen zijn gekomen van mensen die hem vanmorgen gevoeld hebben. Hmm. Wij spraken net Bernard Dost van KNMI en die um, zegt ook op onze zender, dit zijn veel meer schokken dan normaal. Hij zou terug moeten in de geschiedenis om te kijken of het zo vaak al heeft plaatsgevonden, maar het is absoluut meer dan normaal. Dat, dat gevoel heeft hij ook wel denk ik. Nou ja, dat zie je natuurlijk de afgelopen dagen wel voorbij komen. We waren nog uh, niet uit Den Haag naar de hoorzittingen uh, donderdag. Of uh, we hadden de twee zware in de gemeente Eemsmond. Mm -hmm. uh, afgelopen zaterdag uh, weer in het Zand in de gemeente Lopgesom. En vanmorgen er weer één. Dus je hebt ze nu wel heel frequent achter elkaar. Geeft het onrust in uw nieuwe gemeente? Want we hebben natuurlijk al veel um, gehoord. Onze verslaggevers zijn um, in, de, in de buurt geweest. We hebben bewonersbijeenkomsten uh, gehoord. Hoe is het op dit moment... Nou, de onrust is natuurlijk toegenomen toen uh, er bekend werd gemaakt... en dat staat ook in de brief van de minister van de Tweede Kamer. Daarvoor hebben wij ook die bijeenkomst in Loppersom gehad. dat het gege gegeven dat uh, de maximale magnitude in dit uh, veld 3,9 zou zijn... en dat ze die los hebben gelaten. Ja, daardoor is die onrust uh, ook mede ontstaan. Ja, en die neemt toe natuurlijk als uh, die schokken al maar blijven komen. Kan ik me voorstellen. Nou ja, de onzekerheid in de, in de brief van de minister is dat je uh, niet meer ...uit kunt gaan van die 3,9 en dat ze zwaarder kunnen worden, 4 tot 5. Mm -hmm. Dat geeft natuurlijk heel veel mensen een, een onzeker gevoel, omdat je denkt... ...ja, we kunnen er ook één krijgen tussen de 4 en de 5 en dan heb je veel meer schade. Dus uh, ja, die onzekerheid is behoorlijk toegenomen. Ja. En Den Haag, daar was u dus vorige week. Eh, meneer Rodeboog. voelt u dat ze daar die onrust, ja dat ze dat ook wel meekrijgen? Hebben ze daar voldoende begrip voor, vindt u? Wij zijn in Den Haag geweest, maar ik zie ook heel veel uh, fracties, politieke partijen, die ook naar het gebied komen, ook uh, met de mensen in gesprek zijn gegaan, uh, schade hebben opgenomen. En dat is gewoon goed om ook uh, niet alleen in Den Haag te blijven, maar ook hier te zien wat, uh, wat mensen bezighoudt, wat, uh, wat de schadegevallen zijn in de onzekerheid, ook zelf persoonlijk uh, aan te horen van, uh, van de bewoners. Ja, maar goed, aan de andere kant, um, voor begrip, ja... Wat koopt u daarvoor? Hè? Ik heb ook al gehoord van minister van Economische Zaken Kamp en ook van Rutte... dat het onmogelijk is om de gaswinning naar beneden bij te stellen. Omdat dat, ja, het economisch ja. belang veel te groot is. Wat, wat vindt u daarvan? Ja, Kamp heeft dat hier in Loppersum uh, tegen de bewoners gezegd. Die heeft gezegd, van, nou, ik heb nu een rapport liggen, een aantal rapporten liggen... en ik wil nader onderzoek doen ten aanzien van um, hoe sterk kunnen ze worden, wat zijn de consequenties... Daar heeft hij een elftal onderzoeken voor weggezet en hij noemt steeds de datum van 1 december. Mm -hmm. Pas op 1 december wil hij daar een besluit over nemen. Dat herhaalt hij ook steeds. Dan kunnen er nog heel veel aardschokken komen tot die nou, tijd. In het verleden hebben we er veel gehad, want dat zijn vaak kleintjes. Maar het bijzondere van, van nu is dat je toch een aantal zware bevingen achter elkaar hebt. En dat is toch wel heel bijzonder. Dus dat houdt wel ook druk bij het ministerie en ook bij, bij de politiek, maar ook bij de inwoners dan is het wel wijs als je al nadere onderzoeken hebt in aanloop na in december... die aan kunnen geven dat we, zeker, dat, dat we toch wel meer zekerheden krijgen op die maximale magnitude. En dat je dan niet wacht tot de 1 december, dat, maar dat je al eerder naar buiten komt met de onderzoeken die klaar zijn. Precies, als het sneller kan, dan sneller komen. Ja. Meneer Rodeborg, Albert Rodenborg, burgemeester van de gemeente Loppersum, Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Tot de Europese Unie dan, investeert samen met farmaceutische industrie zo'n 190 miljoen euro in antibiotica. Dat is nodig omdat er wereldwijd steeds meer bacteriën resistent zijn voor antibiotica. Er moeten dus nieuwe antibiotica ontwikkeld worden. Een deel van het budget gaat naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het ziekenhuis moet ervoor zorgen dat de nieuwe antibiotica getest wordt op mensen. Onze gezondheidsredacteur Rinke van der Brink vroeg aan professor Mark Bonte naar de noodzaak van het project. Voor andere ziekten zoals Alzheimer ziekten en uh, reumatische ziekte is dit al eerder gebeurd. En waarom gebeurt het nu voor de antibiotica juist? Nou, Omdat de Europese Commissie toch zich gerealiseerd heeft... dat antibioticaresistentie een, een bedreiging is voor met name mensen in ziekenhuizen in Europa. Daarnaast uh, is de andere een, een van de redenen waarom het een bedreiging is... omdat er geen nieuwe antibiotica eigenlijk bij zijn gekomen de laatste jaren. De industrie heeft grote problemen als ze al een nieuwe antibioticum hebben... omdat snel en efficiënt en goed... Te onderzoeken bij mensen, dus in ziekenhuizen. En, en dat is de reden geweest om, om dit initiatief te lanceren. Hoe komt het dat het voor antibiotica moeilijker is om dat onderzoek te doen dan voor andere geneesmiddelen? Nou, bij antibiotica heb je altijd te maken met een infectie die, uh, die acuut is. Dus je moet er heel snel bij zijn. Dan moeten de patiënten zeg maar, geïncludeerd worden in zo'n onderzoek. Dat gaat gepaard met uh, ook met tijdsverlies. Dat moet allemaal heel zorgvuldig gebeuren en er moet heel veel, maar dat geldt ook voor andere geneesmiddelonderzoek, heel veel gemonitord worden. Heel secuur moet er vastgelegd worden wat er met patiënten gebeurt om op objectieve wijze te kunnen vaststellen wat nou de waarde van een nieuw antibioticum is. Maar het probleem voor antibiotica is meestal de snelheid waarmee een patiënt behandeld moet gaan worden. Je hebt eigenlijk niet tijd om hem eerst netjes te vragen of hij mee wil doen aan een onderzoek. Nou dat moet zeker, maar als je dan zegt, van, gaat u er maar eens twee weken over nadenken, dat... Werkt dus niet met infecties zo. Het moet dus wel snel gebeuren binnen de regels en de, de, de wetten die daarvoor zijn. Maar dat is complexer dan een, een, een wat chronische ziekte... waar je wat meer tijd hebt om alle afwegingen te maken. En wat gaat het uh, Uw ziekenhuis, het UMC Utrecht, nou precies doen... met de 5,5 miljoen die voor dit project beschikbaar komen? Nou, Wij zijn verantwoordelijk voor de... de totale organisatie en coördinatie van het hele project... en ook verantwoordelijk voor het opzetten van dat clinical trial network. Dus wij moeten in alle Europese lidstaten nu op zoek naar... geschikte ziekenhuizen en laboratoria om onderdeel te worden van dat netwerk. Wij moeten die mensen, die ziekenhuizen dus ook beoordelen... of ze daadwerkelijk in staat zijn om dit soort moeilijke studies... kwalitatief goed uit te voeren. Dus dat is de taak die wij hebben. In Nederland is het probleem van de antibioticaresistentie relatief klein. Is dat de reden dat u dit uh, mag gaan leiden, omdat we het hier goed doen? Dat weet ik niet. Ik denk wel dat, uh, dat Nederlandse onderzoekers in Europa... een goede naam hebben waar het gaat om het uh, verrichten van, van, van onderzoek... op het gebied van antibiotica behandelingen. Dus dat heeft misschien meegespeeld. met het feit dat wij het in Nederland als land goed doen... heeft denk ik in de afwegingen geen rol gespeeld. Um, gaat het ook al meteen over concrete nieuwe middelen die getest gaan worden... of is het allemaal voor de toekomst? Nee, in het, zeg maar in, waar, in het consortium waarmee we nu van start gaan, wordt gelijk ook een nieuw antibioticum getest voor uh, longontsteking en voor huidinfecties. En uh, er is nu al zicht op een volgend, dat is geen antibioticum, maar een antistof waarmee we ook uh, infecties kunnen, wellicht kunnen voorkomen. Is dat het eerste middel? Dat is een middel tegen MRSA ook, begreep ik? Dat is een middel waar uh, de MRSA-bacterie ook gevoelig voor is. Dus dat zou je dus ook voor die infecties zou je moeten kunnen gaan gebruiken. En dat zou in ieder geval in Europa een heel belangrijke stap zijn. Als daar een goed middel voor kwam. In Nederland is het probleem eigenlijk onder controle, maar elders niet. Zeker, zeker. Uh, we hebben wel wat positieve berichten uit landen in Europa dat het probleem wellicht iets minder wordt. Maar het is nog zeker niet de wereld uit. Dus een, een nieuw, nieuwe middelen in die groep, zeg maar voor die indicaties, zijn zeer welkom. In Nederland hebben we de laatste tijd op kleine schaal... met een heel vervelende bacterie te maken. Klebsiella bacterie bijvoorbeeld in het Maastad ziekenhuis... waar een uitbraak zorgde die voor bijna alles resistent is. Voor dat soort bacteriën, zijn daar ook al nieuwe middelen voor in zicht? Om die te bestrijden? Die, die zijn nog niet in zicht. Ik weet wel dat er aan gewerkt wordt. En ik verwacht ook dat binnen enkele jaren... dat we ook binnen dit netwerk... netwerk nieuwe middelen tegen deze bacteriën kunnen gaan testen. Dat is professor Mark Bonten van het Universitair Medisch Centrum Utrecht... over de grote rol die het UMC krijgt in een Europees project... om nieuwe antibiotica sneller op de markt te krijgen. Boksmeer maakt zich op voor de metworstrennen. Die gaan zo dadelijk beginnen. Het is een eeuwenoude traditie. Die heeft te maken niet met carnaval, maar wel met vrijgezelle jonge mannen. Mark, roep Visser, Hoe zit dat? Ja jonge, man ja, jonge mannen, maar niet alle jonge mannen. Oh. Sterker nog, uh, alleen maar een bepaald soort uh, jonge mannen. Wat uh, hier aan mee uh, mag doen. Namelijk jonge mannen die hier geboren zijn en getogen zijn en ook nog steeds wonen. En ze mogen ook niet getrouwd geweest zijn of uh, kinderen hebben. Dat telt geen, allemaal niet. Geen, uh, dus alleen verse jonge mannen, hè, dan? Verse jonge mannen, ja, inderdaad, ja. ja. Vers jong mannenvlees. Met, uh, ja, met uh, goed zaad, ja. Met, oh, dat wordt dat ook nog... Uh, <lacht> ja, het ja, maar, hier ook. ja, ik sta hier nu tussen het publiek, uh, Marcel uh, Lara. Het, het toegestroomde publiek wat hier straks naar de, naar de metworstrennen uh, uh, komt kijken... Dit is een eeuwenoude traditie uh, in Bokstel. Boksmeer, uh, boksmeer, oh. neem me niet kwalijk, neem die kwalijk, boksmeer. Wat zeg je nou, dan houden we er maar mee op. Nou, dat jammer dan. Fijn dat je er was. Dat was het dan. Groeten uit Boksmeer. Nee, Boksmeer. Uh, het eerste reglement van deze rennen, hè, dat, bestaat, dat, dat komt uit 1740. Het eerste officiële reglement uh, stamt uit ja. 1740, ja. Ja, ja en, uh, maar waarschijnlijk is de traditie al de veel traditie ouder. De traditie is al ouder, uit de uh, 14 of 15 e eeuw ontstaan. Dat is niet helemaal na te gaan. En even voor de duidelijkheid, heren, het heeft niets met carnaval te maken is een traditie die helemaal los staat van, uh, van, van carnaval. Maar, maar ik zie hier wel veel mensen in carnavals-outfits. Nou, luister. Eh, Na nou, de matworstrennen, ja, dan barst natuurlijk het carnaval los in, uh, in Boksmeer. Ja. En daarom, het, het is carnaval natuurlijk, maar van, van, van ja. het oorsprong is het hier niks met carnaval nee, te maken. Absoluut niet. En het wordt hier ook heel serieus genomen. Het gaat uh, met volbloedpaarden en met halfbloedpaarden en ook nog met er is een aparte knollenrace. Nog een aparte knollenrace. Knollen dat is een beetje... dat meer wat voor mij dan, denk ik. Ja, dit is waarschijnlijk als je nou geboren en getogen was, dan kon je meedoen nog. Hè. We hebben wel het schat van mannen van in de veertig. Verstokte ja. vrijgezel. Ja. Die hebben we zelfs een keer meegedaan in de kroon en Rutte. ook nog gewonnen. Maar nou is het punt. Dan ben ik hier de hele ochtend al. Uh, ik ben bij het Revij geweest vanochtend om 6 uur. En uh, met de voorbereiding en de wagen hebben we voorbij gekomen. Maar ik heb nog geen metworst gezien. Die zie je pas bij de belaste hoeven. Want dat zijn de goederen die door de vereniging opgehaald moeten worden. De, of de goederen worden dan geschonken, aan de koning, maar die goederen zijn voor de vereniging. Oh. En met name de fustjes bier worden maandag of een week... in het ja. nieuwe clubhuis uh, mogen ja. de leden een glaasje komen drinken. Ja, want even voor de duidelijkheid... voor de mensen die niet uit Boks meer komen... De, de metworst is één van de prijzen. He? Ja. En wat nog meer? Uh, valt bier, uh, zeven alle worst. Uh, een halve weken, varkenskop. Hè? Ja, ook al, ja. Het is hier ontzettend leuk en folkloristisch. Ik zou zeggen, ja, heel kort nog even. Ja, het, het is dus zo, die hoeven ja. die is belast vroeger. En de metworst... Ja, mat dit is een heel ingewikkeld verhaal. Ja, dat, ja maar die, daar ja. moet ook opgehouden worden. Ja. Afkappen. En dat allemaal in Boxmeer, Lara. Ja. Ja. Nou, ik, ik zou zeggen, groeten uit Boxmeer dus, ja, ja. hè. Ja, Boxmeer, ja. ja. Nee, daarom, want hij werd dat dorp uitgejaagd. Zonder nu. kunning uit Boksmeer, ja. geen kanaal. Doeg, doeg. doeg. Mark-Robin Visser vanuit Boksmeer over de rennen. En Lara zit nu de volgende stap in het voedsel. Zo is dat. Crisisberaad vandaag in Frankrijk over het paardenvleesschandaal. De Franse minister van Consumentenzaken gaat samen met zijn collega van Landbouw in gesprek met de vleesindustrie. Nadat vorige week in Britse producten paardenvlees werd aangetroffen. Er hebben ook Franse supermarkten kant en klaarmaaltijden zoals bijvoorbeeld uh, lasagne, moussaka uit de schappen gehaald. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, is er al daadwerkelijk paardenvlees aangetroffen in dit soort maaltijden? Ja, formeel nog niet, hè? maar er zijn natuurlijk wel vermoedens dat dat in Franse supermarkten ook terecht is gekomen. En vandaar dat de overheid dus vleesproducten aan het onderzoeken is in laboratoria van de betrokken bedrijven... om te kijken of het om paardenvlees gaat, zoals minister Benoît Amoy dit weekend al toelichtte. Kijk, als er paardenvlees in zat, dan zijn er twee mogelijkheden, zegt hij. Het was een menselijke fout, daar staat dan een fixe boete op. Of het was fraude, nou, dan zal justitie erop worden uh, gezet. De resultaten van het onderzoek worden hier verwacht op dinsdagavond... of in de loop van woensdagochtend. Maron, is al duidelijk waar dat vlees erin wordt gestopt? Nou ja, volgens de Fransen komt het, uh, het verdachte vlees uit Roemenië. Van daaruit is het naar Frankrijk gegaan over een heleboel uh, tussenhandelaren. Minister Amon zei dat één van de tussenhandelaren... Een Nederlander zou zijn. Uh, noemde geen naam of een bedrijf, maar ja, er zit dus mogelijk een Nederlands verband aan dat verhaal. Punt is, ja, waar ligt de verantwoordelijkheid? Hè? Heb je, hebben al die tussenhandelaren uh, de plicht om telkens maar weer te controleren of het rundvlees is? Hè? Of was het een kwestie van, ja, dat, dat labelen we gewoon door, dat gaat automatisch. En uh, ja, niemand weet uiteindelijk meer waar de verantwoordelijkheid ligt. Maar goed, dus eerst moet formeel worden vastgesteld natuurlijk of er daadwerkelijk paardenvlees in zat. En uh, zoals gezegd, dat gaat nog een anderhalve dag duren. Ja, nou, dat weten we dus nog niet. Maar is er veel ongerustheid inmiddels onder Franse consumenten... ook al weet men nog niet precies wat erin zit? Nou, nog geen ongerustheid hier. en Misschien komt dat hier ook wel niet. Hè? Want uh, anders dan in Groot-Brittannië is voor de Fransen paardenvlees bepaald geen taboe. Uh, bij mij in de buurt zit zelfs een, een aparte paardenslager. Uh, je kunt het hier op menukaarten vinden in de restaurants. Dus niemand kijkt hier op zich op van het eten van paardenvlees. Maar goed.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 Half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. De CARO neemt het over. Sven Kokelman, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Wie heb je vanochtend? Alexander Pechtold, de leider van D66. Blik terug op de eerste 100 dagen van Rutte 2... want morgen is dat moment aangebroken. Verder moet het respect voor de leraar terug. De PVV wil leerlingen die zich misdragen onmiddellijk van school sturen. PVV Tweede Kamerlid Harm Beertema is te gast. Vraag is, wat doe je dan met al die leerlingen als ze van school zijn gestuurd? En precies 50 jaar geleden namen de Beatles hun debuutalbum... Please, Please Me op in Abbey Road. In de Abbey Road Studios in Londen. En vandaag wordt het opnieuw opgenomen door Britse artiesten van nu... zoals Josh Stone... En Blur. Daarover gaat het zometeen. Onder meer in Goedemorgen Nederland bij de KRO. Eerst nu het nieuws van half tien, Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In Groningen was vanmorgen opnieuw een aardschok. Die had een kracht van 2,0 op de schaal van Richter, meldt het KNMI. Het epicentrum lag bij het, bij het dorp Garrelsweer in de gemeente Loppersum. De aardbevingen in het gebied hangen samen met de gaswinning door de NAM. De vakbonden hebben geen goed woord over voor uitspraken van minister Dijsselbloem over de banken. Dijsselbloem vindt dat bankmedewerkers salaris moeten inleveren en dat de cao's moeten worden opengebroken. Volgens FNV-bondgenoten en vakbond de Unie heeft Dijsselbloem niets te zeggen over cao's en heeft het gewone personeel de problemen bij de banken niet veroorzaakt.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 En de Waddenzee krijgt als eerste gebied in Nederland een ecologisch rampenplan. Daarin staan gedetailleerde methoden om olievervuiling te bestrijden. De zeeroute boven de Wadden wordt veel gebruikt door olietankers. En in de ondiepe Waddenzee kunnen gewone bestrijdingsschepen van Rijkswaterstaat niet varen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan Verkeersinformatie, er zijn nog zeven files over. Bij elkaar zijn ze goed voor 18 kilometer. De meeste vertraging nog rondom Amsterdam. Waarvan wat langer is de file nog op de A8. Zaandam richting Amsterdam, bij het knooppunt 3 kilometer. En op de A10 de ring zuid van Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Watergaasmeer en Rai 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Honderd dagen Rutte 2. D66-leider Alexander Pechtold maakt de balans op. Leerlingen die zich misdragen moeten onmiddellijk van school worden gestuurd. Pleidooi van de PVV. Britse artiesten nemen het eerste Beatles-album opnieuw op... in het ochtenthumeur van Hans Beum. Het is bijna drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Martijn Grimius is vanochtend in Den Bosch. Waar de mensen zich opmaken voor een carnavalsoptocht zonder twee olifanten. Twitter met ons mee, hashtag GML Radio en reacties. En vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl. Op 5 november vorig jaar ging het kabinet Rutte 2 van start. En daarmee zijn morgen de eerste 100 dagen van de regeringsperiode verstreken. Tijd dus voor een tussenbalans. Alexander Bechtold, goedemorgen. Goedemorgen. Fractievoorzitter van de oppositiepartij D66. Nou, Rutte en Samsom zijn de beste vrienden. De stormen zijn doorstaan. Een stabiel kabinet waar iedereen aan verlangde, of niet? Nou, dat moet nog blijken. Want de stormen zijn uh, net wat gaan luwen, maar... Uh... Ik heb nog niet uh, waargenomen dat men nu uh, de regie in handen heeft genomen... en de belangrijke hervormingen die D66 zeker zal gaan steunen... ook echt in wetgeving uh, heeft omgezet. Hoe uh, formuleert u dit kabinet in één zin? Uh, moeilijke start. Uh, alle kansen nu om er uh, wat beters van te maken. Met andere woorden, u bent dus gematigd positief. Ja, dat is sowieso mijn levenshouding. Maar in dit geval denk ik dat we een kabinet hebben... na een hele moeilijke periode van, van nou ja, dat vorige doogavontuur... Uh, hebben we nu een kabinet wat nou ja, twee grote partijen in zich bergt, maar waar uh, dingen uit zouden kunnen komen als ze ook hun agenda, die ze hebben opgeschreven, uit gaan voeren? En dat is die eerste honderd dagen nog niet gelukt, want ja, men viel eigenlijk in de eigen problemen. Nou ja, de inkomensafhankelijke zorgpremie ontplofte in het gezicht. Uh, ja. Daar was nog het nivelleringsfeestje van Hans Pekman. De, Par de staatssecretaris de... in de problemen. Uh, ja, uh, nou ja, eentje is daarvan weg. Ja. Um, en een probleem in de Eerste Kamer, waar het hele woningbeleid van dit kabinet ter discussie staat, omdat het CDA zijn steun dreigt uh, in te trekken. Nou, niet alleen het woningbeleid. Ik denk dat voor alle belangrijke zaken die uh, dit jaar voorliggen, en eigenlijk heeft men afgesproken dat alles wat een financiële component heeft in 2013 naar de Kamer komt, dus met prinsjesdag tot wetgeving moet leiden, al die zaken uh, ja, zullen moeten buigen op, op wisselende meerderheden. En ja, het zoeken naar die meerderheden, daar, dat gaat moeizaam. En men heeft kennelijk geen rekening gehouden... dat oppositiepartijen die daar best toe bereid zijn... ook nog wel wensen hebben. Ja, het CDA in dit geval... Ja, en andere partijen. nou U maakt het ze vooralsnog niet zo heel erg lastig in de Eerste Kamer, toch? Nou, dat hangt ervan af. Dadelijk uh, krijgen we het onderwijsdossier. Daar is de steun van D66 nodig... Om, het, uh, om de studiefinanciering om te zetten in een sociaal leenstelsel. Afschaffen van de OV-kaart voor studenten. Dat zijn ingrijpende maatregelen. Ja, D66 wil die plannen best steunen, had ze ook in het eigen verkiezingsprogramma staan. Maar wel in een totaalpakket van vele eh, honderden miljoenen investeringen. Eh, en niet, eh, zoals dit kabinet wil, er eh, nog eens een bezuinigingslag... voor het onderwijs overheen. Maar zegt u daarmee met zoveel woorden... het kabinet moet ook op zijn tellen passen in de Eerste Kamer... wat D66 betreft de komende periode? Nou, De senatoren van D66 eh, opereren onafhankelijk... maar kijken natuurlijk wel goed naar de politieke lijn... die er in de Tweede Kamer wordt gevolgd. En ik denk dat... We zullen zien het komend jaar dat als in de Tweede Kamer... een aantal oppositiepartijen niet meedoen... het eigenlijk in de Eerste Kamer uh, niet meer gaat lukken. En dan zegt u dus dat dit kabinet uh, tussentijds strandt. Nou, laten we, in, in, laten we nou in hemelsnaam zorgen dat, dat dit kabinet enigszins stabiel blijft. Uh, ik zit helemaal niet en ik denk helemaal niemand te wachten op verkiezingen. Maar je ziet dat het sprintje wat het kabinet trok naar het bordes. Uh, u zei het zelf al, uh, Samson, Rutte, grote vrienden nadat ze elkaar eerst uh, voor alles hadden uitgemaakt. Ja, ja dat, dat is snel gegaan. Maar, men heeft maar daar echt... was u juist zo blij mee dat het zo snel was gegaan. Ja, ik ben voor snelheid, maar uh, dan wel graag ook goed opletten... of je alles goed bedacht hebt. Nou, dat is op heel veel terreinen niet gebeurd. Kijk naar vorige week met dat Europa. Ja. Uh, de PvdA en de VVD waren het van tevoren niet eens. Nu de uitkomst ligt, zie je ook alweer de nodige haarscheuren. Maar het het, wat recht ontbreekt, is een Europese visie. En die zijn bij VVD en, en A echt, echt tegenstrijdig. Ja, dat is zo mogelijk misschien nog wel het allerbelangrijkste dossier... van deze kabinetsperiode, of niet? Daar komt alles dadelijk op neer. Uh, daar komt, als het goed is, lossen we daar de crisis op. Als het goed is, gaan we daar uh, weer zorgen... dat we met nieuwe handelsverdragen en, en verdere integratie in de Unie... dat we daar slagen gaan maken. En dat Nederland daar weer het voortouw gaat nemen. dat dat was onder Rutte niet. Rutte richt zich helemaal op Cameron. Nou, Cameron die dreigt zelfs met het vertrek uit de Unie. Ja, daar neemt Rutte overigens wel afstand van. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar, uh, maar niet op een manier waardoor ik denk dat minister Timmermans... en dadelijk ook minister Dijsselbloem... die een prachtige nevenfunctie nu heeft gekregen... daar mag Nederland trots op zijn als voorzitter van de Eurogroep. Ja, dat zal ze toch beperken. Dus er zal... Uh, eind van deze maand een visie moeten komen van het kabinet. Dat hebben ze ook toegezegd, maar dat ja. schuiven ze dan weer voor zich uit. Ja. Dus ik ben benieuwd. Goed, nou ja, goed, die visie is dus wel of niet meer Europa. En uh, zo ja, waar dan wel meer? En zo nee, waar ja. dan niet meer Europa? Ja. Uh, u bent altijd voor meer Europa. Ja, meer en uh, minder is een rare discussie, net als in en uit. Uh, want die bestaan... Uh, maar u bent een federalist toch, in hart en hier eigenlijk? Uh, zeker, absoluut. Dus uh, u wilt een Europees, uh, Verenigde, uh, Europese Unie van, uh, laten we zeggen, een Verenigde Staten van Europa? Ja, dan schrikken mensen altijd ongelooflijk. En dan verwijs ik even naar de Verenigde Staten van Amerika. Als je ziet de grote verschillen cultureel tussen Texas en New York maar als je ook ziet de grote verschillen tussen de staten. Ster, hè, iets als de doodstraf, mogen ze zelf bedenken. Uh, met andere zaken belastingen en zo is de ene staat Californië bijna failliet en andere boeren goed. Dus uh, je kan uh, samenwerken op een continent ja. zonder dat dat leidt tot verlies van uh, nationale uh, gevoelens ja. en, en maar Europees kunt... continent is natuurlijk anders dan Noord-Amerika. Zeker, en daar uh, beroept ook de premier en uh, de leider van de Partij van de Arbeid zich op. Namelijk, wij leven hier in Europa niet in de Verenigde Staten. Ja. Zij zijn het onderling al niet echt eens, maar al helemaal niet met uw visie. Nou, dat weet ik niet. Uh, kijk, als je het echt uh, zo'n schrikbeeld van... Dan, dan, dan, dan geef je alles op en dan is er helemaal niets meer. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar deze, uh, dit continent met bijna 500 miljoen mensen... Mm -hmm. zal in de 21e eeuw gewoon verder moeten samenwerken. En de PvdA, als je goed luistert, geeft dat Schoorvoet het ook wel toe. En ja. de VVD, uh, uit angst voor de PVV, uh, roept elke keer wat anders. Maar ja. uiteindelijk ben ik heel blij dat Rutte uh, in, in Brussel gewoon tekent bij het kruisje. Wie is eigenlijk de baas van dit kabinet? In politiek opzicht? Uh, Rutte. Uh, uh, oh ja? Uh, ja? Ja, ja, ja, ja. Uh, Niet absoluut. Samson achter de schermen? Nou, Samson heeft een hele belangrijke rol. En hij heeft Asscher als een soort tweede man. Dus de PvdA kan op twee borden tegelijk schaken. Ja, de in de Den Haag hoor je wel zeggen dat Samson het kabinet nu toch al een paar keer heeft gered. Uh, door de gelederen gesloten te houden. En het uh, um, bij tijds op te nemen, zal ik maar zeggen. Ook ja. voor Rutte en voor de VVD. Dat is zijn taak ook en dat doet hij goed. Maar Rutte is de baas. Ja, ik denk het wel. En waar, waar Rutte nu dadelijk moet laten zien... en daarom die eerste honderd dagen zijn wat dat betreft een soort... ja, we hebben ooit eens Balken en de Vier gehad. Die gingen honderd dagen in een bus zitten. Nou, dat hebben zij gelukkig niet gedaan. Maar ze hebben van die honderd dagen ook niet veel meer gemaakt. Dus waar het nu om gaat, is dat ze de komende weken... en daar zal Rutte de regie moeten hebben... dat ze zorgen dat ze op die belangrijke uh, hervormingen... dus uh, nu de woningmarkt, nou, ja. dat lijkt... me moeilijk te gaan, want het CDA beweegt, beweegt niet. Ja. Maar dan krijgen we dadelijk wel onderwijs, dan krijgen we de arbeidsmarkt. Uh, dan krijgen we minister Plasterk met zijn hele agenda... van, van bestuurlijke vernieuwing en het hersteleren. De provincies, ja. ja uh, nou, dat zijn, dat zijn allemaal grote onderwerpen... waar je allemaal bedragen met gelijk 9-0 achter kan zetten. Want als er iets misgaat, is dat gelijk zomaar hier en daar een miljard in de problemen. Ja. Uh, we vergeten nog niet de AWBZ, de, de, de, de zorg, ja. uh, waar ook geen meerderheid voor is. En daar zal Rutte die regie moeten nemen. Dus ik ga ervan uit dat hij dan ook de leider is, politiek gezin, van dit gebeuren. Ja, u gaat daarvan uit. Maar vindt u dat u genoeg leiderschap heeft? Ik, u noemt zelf de regie kwestie, dat is de Achilles hiel van iedere premier in het torentje. Ja. Uh, Balkenende kreeg altijd te horen dat hij niet genoeg regie had. Klopt en uitvoeren. Doet Rutte dat wel goed, vindt u? Nou, Het is natuurlijk voor een minister zaak dat je niet direct bij het eerste vuiltje naar voren holt... want dan kan je de hele dag uh, al je bewindslieden gaan lopen helpen. Nou, hij moest dat natuurlijk al tot zijn eigen ergernis... de afgelopen weken bij een aantal staatssecretarissen. En ja, andere, uh, rapport over het spoor dat ergens in de was blijven liggen. Juist, bijvoorbeeld. Nou, dan, dan neem maar aan dat hij op de achtergrond daar, daar bovenop zit. Dus dat, dat is negatieve energie. Maar als hij nou de komende weken zorgt dat hij ook... Uh, niet alleen uh, luistert naar oppositiepartijen in de zin van: uh, kunnen jullie wat voor me betekenen? Maar ook echt zelf actief zijn ministers gaat aansturen en zegt: nu wil ik bij dit dossier deze beweging. Dan, dan kan hij het komend half jaar uh, goed gebruiken. Ja. Hij, hij moet zich even niet laten afleiden dat we nu drie maanden met uh, oranje ballonnetjes en vlaggen gaan lopen. Nee. Maar, maar, uh, nou ja, goed, dat is ook belangrijk. Dat wil zeggen, uh, uh, niet ieder premier maakt een troonswisseling mee, tenslotte. Nee. Um, maar, maar, maar toch heb ik nog geen antwoord gekregen op mijn vraag, vindt u wel? Uh, de vraag was, is hij de leider? Nou, en heeft het kabinet voldoende regie? Het kabinet heet Rutte 2, dus dat heeft hij op zijn naam staan. En voldoende regie op dit moment nog niet, maar dat kan komen. Wat bent u uh, gematigd voor u doen? Zeker. Het is maandagochtend. We moeten nog beginnen. <laughs> is dit oppositie voor het kabinet voeren zoals Hans van Milo in 1993-94 deed? Ja, die zei ik voer oppositie voor het kabinet. Ja. Uh, en hij 24 zetels en toen werd het Pijs 1. Ja, wij, wij voeren oppositie naast het kabinet en soms achter. Want dat betekent dat we ze wat moeten opduwen in tempo. Ja. Maar ik heb geen enkele zin om overal maar tegen te zijn. Er zijn een aantal partijen in de Kamer waar ik bijvoorbeeld al weet wat ze gaan stemmen. Dat is de SP, is geen... PVV. Ja. ja, daar zouden ze ook eens iets met matchfixing kunnen doen. Want uh, dat zou verrassend zijn als dat een hier anders uitpakt. <laughs> uh, maar. Uh... Hoeveel nee. geld hebt u om ze om te kopen dan? Nou ja, helemaal niks. Maar soms denk ik... Van, nou, als je daar, daar zet ik nog geen fles wijn op, want ik weet echt zeker... dat is altijd tegen, tegen, tegen. En ja. D66, CDA, andere partijen... Ja. Uh, zullen de komende tijd... en ik vind ook dat we dat verplicht zijn aan ons programma. Ja. Als je de kiezer vertelt dat je dit soort dingen wil... kan je niet opeens, omdat je nu in de oppositie bent beland... Uh, er weer tegenstemmen. U houdt uw tanden nog even achter de lippen. Uh, zeker. En van Bijten is nog geen sprake. Uh, en van Blaffer trouwens ook niet zo erg de laatste tijd. Behalve in dat Europa-debat. Nou, dat Europa-debat dat, dat zat me echt dwars. En ja. nu de komende... Het het, het deze week wordt wel heel erg spannend. Ja. Woningmarkt met het CDA. Ja. Uh, er is een onderwijsdebat op komst. Ja. Uh, dus ze, ze krijgen het druk. En wij ook. Spannende week. In uh, de week ook dat het kabinet 100 dagen op het plus zit. Alexander Pechtold, leider van D66. Ik dank u zeer voor uw tijd op deze vrolijke maandagochtend. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Als koningin Beatrix op 30 april afstand doet van de troon... dan doet ze ook afstand van de titel koningin. Hoe zit dat eigenlijk met alle andere titels die ze draagt? Koningshuisdeskundige Rijnildes van Ditshuizen heeft het antwoord. De, de koningin tot nu toe die ondertekent officiële stukken met de titels... koningin naar Nederland, prinses van Oranje Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, daarbij horen dus een aantal... ...titels die haar voorouders hebben gedragen. Eh, zoals marquise van Vera en Vlissingen. Dus in Nederland, België, Duitsland, overal vandaan. Oude titels. Willem-Alexander kan die ook gaan voeren... ...want dat is altijd het hoofd van het geslacht... ...die die titels had. Zoals ook Prins van Oranje er maar één kan zijn. En zodra onze Willem-Alexander koning is... ...dan vervallen die titels aan de koningin. Zeg maar. Dan gaan ze over op Willem-Alexander... ...zoals ook de titel Prins van Oranje overgaat op zijn dochter... Amalia, die werd dan prinses van Oranje. Al dus, van van Ditshuizen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral... naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Naar Oetoldonk gaan we dat te oh. zeggen. Den Bosch. En, <coughs> Den Bosch, met stem slaat van over. Martijn Giemiers is daar. De, de, de bouwhal in Den Bosch staat momenteel even blauw of zwart... van alle uitlaatgassen, want alle... Vrouwwagens moeten eruit en die worden dan uh, voortgetrokken door allemaal hele oude uh, tractoren. Uh, Patrick van der Krabbe, de voorzitter van, uh, of de, eigenlijk de minister van optocht. Het is mijn gedoe hier zeg. Ja, maar het is uh, natuurlijk het moment, uh, het eruit rijden, de bouw al. Kijken of alles goed gaat, kijken of alle tractoren goed werken en of alles wil opstarten. Zoals ze... Niks mag misgaan vandaag. Nee, nee, niks mag misgaan. Bij de optocht in uh, Oeteldonk. Uh, Richard van Zeil van carnavalsvereniging De Vrolijke Druiven. Dit is jullie praalwagen? Ja, dat klopt. Dat is onze praalwagen. Een, een, een, een, een theater met aan weerszijde grote maskers. Uh, een lach en een traan. Hoe lang aan gewerkt? We hebben er vier maanden aan gewerkt. Vier hele maanden. Over drie dagen, drie avonden in de week... Dan wordt het maandag tot en met woensdag. En dan wordt het druk mee bezig geweest. Er zijn ook nog ploegen overdag geweest. Dus ja, ze hebben er echt heel druk mee bezig geweest. En dan is het vandaag zover. Hij mag eruit. Hij mag eruit. En dan wordt het rustig aan op je beurt wachten. Eén voor één kijken, passen, meten. Kijken of dat er niks kapot gaat. Dan wordt het rustig aan elkaar allemaal een beetje meehelpen. Met kijken en dan wordt het... Uh... Ja, nee, het gaat goed nu. Het gaat rustig aan, is het nou weer buiten aan het trekken. De tractoren die zijn naar buiten. Dus wordt het, het begint goed te komen. Ja. Even naar de minister van Optocht nog even, want uh, gisteren wilden er ook twee olifanten meelopen. Ja, dat klopt. Die olifanten kwamen helemaal uit Berlijn. En uh, wij wisten het al van tevoren, we hadden al van het idee gehoord. Dus uh, wij staan sowieso geen levende haven toe. In de intocht en de optocht. En waarom waren ze dan toch nog? Nou ja, die Carnavalsverenigingen, de Bambergers, Bambergers ik zal ze maar noemen... Uh, die zijn altijd een beetje tegen de raad. En uh, wij weten dat, wij houden er ook van. We vinden dat ook wel leuk. Maar ja, nee is nee en dat hebben we gisteren weer een keer laten zien. Dus. Het heeft het wel niet gekost, die olifanten hier naartoe halen? Nou, ik heb geen idee, maar uh, ik weet dat ze er één besteld hebben. En de circusdirecteur die had gezegd van nou... Ik laat er twee komen, want zo'n hele rit vanuit Berlijn voor één olifant, dat vind ik toch wel zielig voor die olifant. Alleen, nu zijn ze alles bij elkaar twee uurtjes in de Hoetendop geweest en, en weer terug naar Berlijn. Ja. Ook vandaag dus geen olifanten in de optocht. Nee, dat is niet de verwachting. En uh, ze mogen ook echt niet meelopen. Nee. Nou, is het voorzichtig aandoen zometeen. Want het moet nog er zijn twee delen dit, dit, dit, dit, deze prachtige prauwwagen. Nou, ja, nu staat alles. wordt het uh, op de karren, zal ik zeggen, om naar de Rolde Donklaan vervoerd te worden, om daar wordt het vervolgens met grote huiskranen in elkaar gezet te worden. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht, ik verwacht ervan dat het echt weer een schitterende optocht wordt. En dan wordt het, dat denk ik ook wel dat het zeker weer gaat worden als ik het weer van nu toe nog buiten zie. Het is wel een beetje koud, maar op koud kun je eigen kleden. Wordt het, het regent niet, het, ik hoop dat daar lekker het zonnetje gaat schijnen en dan wordt het weer een hele mooie dag. En dan is het na vier maanden werk afgelopen. Ja, maar ja, je, dat weten wij van tevoren. We bouwen allemaal voor één keer een optocht te lopen. En dan wordt het, dat doen we allemaal met alle liefde van de wereld. Alle mensen hier in de bouwhal van elke club die hier rondloopt. En ja, dat, dan wordt het, dat is gewoon schitterend. Ja. En daarna weer op stem komen, hè? Ja, maar ja, daar hebben we nog een hele week de tijd voor aan de rand. Dus dat komt allemaal wel goed. Heel veel plezier vandaag bij de optocht die begint om 12.33 uur aan de Van Grobbedonkerlaan in Oeteldonk. Wij in was van van Martijn Gimmius. Straks, eerste album van de Beatles wordt vandaag opnieuw opgenomen. Maierst. 3, 2, 1, go. Deze dag, 1992. In kwart voor tien vanochtend scheerde een F-16 over de toppen van het daken... Het toestel sloopt een paar schuurtjes, sloeg over de kop in een plantsoen... explodeerde en vloog in brand. Ja, deze dag in 1992 vallen er wonder boven wonder geen doden... als een F-16 midden in een woonwijk in Hengelo neerstort. Het gebeurt vlak, daar, vlak achter het huis van mevrouw Smit... en hulpdiensten gebruikten haar huis als looproute naar de rampplek. Ja, het leek wel heel erg, want aan de overkant daar was een heel schuurtje weg. en we hadden nog geluk, want normaal ga je de honden uitlaten... en dan waren we net allemaal langs, dus ik was net weer thuis... En mijn buurvrouwtje op en dan liep ik samen mee. Michael van elf heeft geluk gehad, vindt hij zelf. Het vliegtuig is van die kant aangekomen. En dan heeft hij ons oh. uh, ja, schuurtje helemaal gepletterd. En... Dat stond hier? Ja, dat stond hier. We zijn nou ook een beetje verdrietig om, als je het allemaal zo ziet. Ja, ene kant wel, andere kant niet. Want mijn vader is niet dood, want hij kon dood zijn. Die piloot die heeft nog geprobeerd om op de autobaan terecht te komen. Maar ja, dat ging niet. En hij was bijna op zijn eigen huis terechtgekomen aan het battelingslaantje. Maar daar is hij nou, ja, met een, met een skietstoel of zo, is hij eruit gevlogen. En toen is hij daar terechtgekomen. Minister Ter Beek van Defensie spreekt van geluk bij een ongeluk. Ik heb even met een helikopter boven de ongeluksplek gehangen, dus ik heb dan kunnen zien... Dat het inderdaad dat geluk bij dat ongeluk is geweest. Maar over het al het andere, dan moet ik eens meer weten. En het was hier helemaal hermetisch afgesloten. Want er mocht niemand in en uit hier van het pleintje. En bij mij konden ze dan nog de voordeur in. En dan de achterweer uit. En ook uh, ja, van de militairen die waren hier. En. Uh, en politie en noem maar op. En dan konden ze hier nog bellen, want alles was hermetisch afgesloten... en we hadden nog geen, uh, geen telefoon meer. Toen, ik denk, ik wou ze allemaal wel koffie zetten... maar ik kon mijn eerste kan koffie niet klaarkrijgen... want dat was allemaal zo, zo, zo spannend allemaal. Ik liep met de hond op de Haslerbaan en ik hoorde een paar explosies in de lucht en ik keek naar boven... en ik zag het vliegtuig naar beneden starten ik geloofde het eerst niet, maar ja. Dat, dat ging allemaal zo snel, hè? En er waren mensen die durven helemaal niet meer terug te gaan naar hun eigen woning. Want uh, ja, die waren bang dat er een vliegtuig natuurlijk bijna neergestort werd. Maar ja, ik heb er oorlog mee gemaakt vroeger. En er is nooit een uh, vliegtuig op dezelfde plek terechtgekomen. Hè? Er waren allemaal bommen en zo, weer je wel. Hè? Maar er was nooit een uh, die op dezelfde plek weer een uh, vliegtuig neer was gestort, of wat. Flipje? Konijn van Michael stond naast het schuurtje dat nu helemaal verwoest is. Ze dacht, oei, oh als Flipje maar nou niet dood is. Dus, en dan uh, was hij dus gelukkig niet. Ze hebben wel heel veel geluk gehad. Alles moet afgelopen voor Flipje in 1992 toen een F16 neerstort midden in een woonwijk in Hengelo. One, two, three, five. Een, ding daar, een beetje heilige schennis om het nummer van de Beatles zo weg te draaien. Maar zo begon de allereerste LP van de Beatles met dit nummer. Precies 50 jaar geleden namen de mannen hun debuutalbum namelijk op... Please Please Me op Abbey Road in de Abbey Road Studio in Londen. En daar staat nu ook Vanessa Lamsveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Want eh, met dit 50-jarige jubileum gaan bekende Britse artiesten vandaag dat album opnieuw opnemen. Wie doen er mee? Uh, nou, dat is een, uh, een heel setje. Uh, nou, Mick Hacknell van uh, uh, Simply Bread. De uh, Stereophonics. Uh, Graham Coxon van Blur. Uh, Josh Stone. Uh, en om tien uur begint Gabrielle Eplin uh, met Verse Plays. Dus Want ze beginnen echt om tien uur laten we het opnemen... omdat dat vijftig jaar geleden ook zo was. Ja, nou zijn er nog twee levende Beatles over. Paul McCartney en Ringo Starr. Doen die ook nog iets bij deze uh, jubileumopname, of niet? Nou, dat hebben we niet gehoord. In het officiële persbericht staat, uh, staat daar niks over. Wat we wel weten is dat uh, Richard Langham, de geluidstechnicus, die er vijf jaar geleden ook bij was, die is er vandaag ook. En ook Tom Bell, de uh, persvoorlichter, uh, die is er. Maar over, uh, over McCartney-Ringers hebben we niks gehoord. Maar je weet toch nooit of ze een, uh, een verrassingsbezoek gaan brengen. Ja, die zijn nog steeds mateloos populair. Dat is de Beatles zelf natuurlijk. Maar ook de twee individuele muzikanten nog, hè? Ja, absoluut. En, en zeker uh, de Ringo Star's is wat minder de publiciteit dan, dan uh, Paul McCartney. Maar Paul McCartney is echt wel de koning van de, van de muziekartiesten. En dat, dat zag je ook heel duidelijk uh, vorig jaar met het jubileum, uh, het 60-jarige jubileum van de koningin. Dat we vierden dat de 60 jaar te kroon uh, yeah. Ja, Toen was er een heel concert in Hyde Park. En dan degene die het mag afsluiten en de koningin mag aankondigen. Ja, dat is dan toch echt uh, niemand anders dan Paul McCartney. Ja, yeah, sir, tegenwoordig. Elkaar, nee, inderdaad. Ja. Uh, ze gaan zometeen dus beginnen met zingen. Om tien uur uh, uh, onze tijd, geloof ik. Uh, nee, tien uur onze tijd. Tien dus, uh, uur die tijd, we oh, moeten nog een uurtje wachten. Uh, en dan gaan ze twaalf uur door. Een soort van marathon. Waarom is dat een marathon? Ik bedoel, krijgen ze het niet eerder gezongen allemaal? Nou ja, nee, het doet gewoon precies wat ze vijf jaar geleden ook hebben gedaan. En uh, toen hebben ze het in drie opnamesessies van drie uur gedaan. Dus we hebben nu eigenlijk krijgt nog net iets meer tijd. En het, ja, het experiment van vandaag is eigenlijk om te kijken van... kunnen we nu in 2013 nog steeds op die manier uh, opnemen en in, ja, in zo'n korte tijd? Uh, want dat is natuurlijk wel, als je vergelijkt met hoe dat tegenwoordig gebeurt... Uh, dit soort albums opnemen. Ja, yeah. Please Please Me, dat was de titel van het eerste album. Welke klassieken stonden daar eigenlijk op, behalve I Saw Her Standing There? Uh, nou, Love, Love Me Do, die stond erop. Ja. En uh, ja, ik ben zelf niet een hele grote TITO-scanner, maar. Ja, Isaiah Stanley stond op een <laughs> lijstje, die zei: je bent voorkant. <laughs> en. Uh, nou, ik denk dat jij het eigenlijk beter weet dan ik. <laughs> ja, goed, nou, we zoeken het er nog even bij. Ik had gehoopt dat jij het helemaal oprecht had. Hoe oud ben jij eigenlijk, <laughs> Vanessa? Wat zeg je? Hoe oud ben je? <laughs> Uh, 35. Nou, het is je vergeven. <laughs> uh, is dit nou, uh, dat dat die heropname van, uh, van dat album ter gelegenheid van het uh, 50-jarige jubileum... is dat nou een, uh, een groot nieuwsfeit nog in Groot-Brittannië? Ik bedoel, staan de Beatle fans daar in uh, dubbele rijen opgesteld bij die Abbey Road Studios? Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hier echt in mijn eentje sta... En, uh, maar nee, het is. Het is het, nee. Maar het is een moment een beetje van. Het wordt als live op de radio uitgezonden vandaag. Op uh, Radio 2, de hele dag. Is opnamesessie. En uh, dat, uh, ja. maar het is niet beter. Maar het is de talk of the town, dat moet ik wel toegeven. Goed, nou eens kijken uh, wat de moderne mm, uh, zangers en muzici produceren... en of het een beetje lijkt op het origineel. Vanessa Lamsveld vanuit Londen, ik dank je zeer. Tot zometeen, namelijk. KRO. Waar ligt temporary? Ja, een heel eind weg. Ja? <laughs> en voorbij de horizon zeggen sommigen ze wel. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Dan komt je tot...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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Dit is Radio 1.